7 uur, Marielle Haggeman met het NOS Journaal. Bij een serie bomaanslagen in en rond de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker 15 doden en 20 gewonden gevallen. Het geweld in Irak is de laatste jaren flink afgenomen... maar nog steeds worden er aanslagen gepleegd. Begin volgend jaar zijn alle Amerikaanse troepen weg uit Irak. Iraakse veiligheidsfunctionarissen zeggen dat ze er klaar voor zijn... om de Amerikaanse rol over te nemen. Toch zijn veel Iraakse burgers bezorgd... Ze denken dat opstandelingen de overgangsperiode aangrijpen om het land te destabiliseren. De NAVO heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de luchtaanval... waarbij vannacht zeker 28 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Volgens een woordvoerder is het hoogst waarschijnlijk... dat de doden zijn gevallen door toedoen van de NAVO. Bij de actie werd vannacht een legerpost in het noordwesten van Pakistan... aangevallen door een helikopter. Het toestel was afkomstig van een NAVO-basis in Afghanistan. Twee dagen voor de verkiezingen in Congo zijn in de hoofdstad Kinshasa alle politieke bijeenkomsten verboden. Dat gebeurde na hevige rellen. In het centrum van Kinshasa gooiden aanhangers van de verschillende presidentskandidaten met stenen naar elkaar. Op het vliegveld nam de politie aanhangers van de oppositieleider onder vuur. Daarbij vielen zeker twee doden. De gouverneur van Kinshasa besloot erop alle politieke bijeenkomsten te verbieden. In de Amerikaanse staat Michigan is de steenrijke ondernemer en filantroop Fred Meijer overleden. Hij was de eigenaar van de Meijerketen met bijna 200 grote supermarkten. Zijn vader was een Nederlandse emigrant die in 1934 een kruidenierswinkel begon. De miljardair stond ook bekend als kunstliefhebber. In de stad Grand Rapids liet hij onder meer een beeldenpark aanleggen. Fred Meijer was 91 jaar. Het weer vannacht bewolkt en een matige tot harde zuidwestenwind. Morgen op de wadden mogelijk stormachtig. In het hele land bewolking een kans op regen. Het wordt morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file tussen Muiderslot en het knoopendiemen van 3 kilometer. Tot zover.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 Geef dan op Giro 999. Ik ben Martje van Eken en ik ben partner bij Conquestor. Hoe kunnen we het beste oplossingen bieden voor de problemen waarmee de ziekenhuizen te maken hebben? En dan met name op bedrijfseconomisch gebied. Alleen maar stil blijven zitten en vooral blijven doen wat je tot nu toe gedaan hebt, is volgens mij, na het lezen van het boek Redefining Healthcare, is dat een doodlopend straatje. Conquestor Mastering Finance.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9843 met vier voetbalwedstrijden in de Eredivisie. We hebben een rondje voetbal onder de grote rivieren vanavond. Want we beginnen in Breda bij NAC Heer Het is allebei Hosanna die clubs, want NAC heeft de laatste vier thuis gewonnen en Heer Veen is al tien wedstrijden ongeslagen. Maar ja, voor wie is het na vanavond geen Hosanna? Rag dan niet meer. Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, want de stand is 0-0. Na een kleine 18 minuten spelen de ploegen houden elkaar behoorlijk in evenwicht. De bal is veel op het middenveld bij de ploegen. kregen kregen anderhalve kans, maar de ballen er dus niet in. En dus nog 0-0 in het Radverlegstadion. En ik zei al, we blijven de hele avond in het zuiden. Roda, Heracles en VVV de Graafschap, allebei in Limburg. Om kwart voor acht en om kwart voor negen gaan we naar Eindhoven PSV tegen Groningen. Het is zaterdagavond langs de lijnen tot 11 uur met Sport en... Music What a good place to be. Don't believe it. It's so a different language, and it's never something else Don't believe it. Oh no. Cause it's never something else again. To It's a lover, It's another lineup with a boss. Following in footsteps overcome by muscle. And he starts me. good women go on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the money. What a good place to be. Don't believe I have to speak a different language and it's never something I've me. Don't believe I have Cause it's never been me. No, What a good place to be. Don't believe Heb je in Breda al heel grote kansen of hele domme dingen gezien, mee. Ja, allebei wel. Een misser van Luix zojuist. We zijn dik 20 minuten aan de gang. Het is nog 0-0. Een misser van Luix bij een bal vanaf de zijkant. Hij is een verdediger bij NAC Breda en een belangrijke bovendien. Maait eigenlijk over de bal in en 5, 6 meter voor het doel... kan Bas Dost namens Heerenveen bijna profiteren. Schiet hard in. Doet dat richting de kruising. Een uitstekende redding daar van De doelman van het thuisblok, Jelle ten Rauwelaar. Om een voorsprong voor de Vriezen te voorkomen. De Vriezen spelen trouwens zonder Assaidi. En dat scheelt toch een slok op een borrel. Zeven doelpunten er vandaag niet bij. Want zoveel maakt Assaidi dit seizoen. Hij heeft last van de rug, van de schouder. Wat oververmoeid wordt ook gezegd in het Herenveenkamp. Hij heeft het gisteren op de training geprobeerd. trainde eigenlijk de hele week niet mee. Maar de sterspeler momenteel van Herenveen was toch niet fit genoeg om in deze wedstrijd te starten. Zit ook niet op de reservebank. Ook één wijziging bij Nac Breda. Laten we die ook meteen maar eventjes noemen dan. Daar zit Bonavazia in de ploeg. Omdat je met een knieblessure last van de meniscus ontbreekt op het middenveld. Luiks heeft de bal. Speelt hem naar de linkerkant. Waar Schilder staat, de man van de goal vorige week in Amsterdam Arena. Mag ver komen. Voorzitter boven tien. Achterin is Bonavazia. Maar bij de eerste paal komt Brian van der Bussen goed zijn doel uit. Heeft de bal in één keer te pakken. De lage voorzet van Schilder dus vanaf de linkerflank. Ja, dat is een mooi resultaat geweest vorige week. Die 2-2. Het spel van Nak Breda was over de hele linie misschien niet zo goed. Maar het resultaat ze kwamen terug. Zo trots als pauwen richting Breda met dat gelijke spel in de Amsterdam-Arena. Trap gezien van Terraula richting het middenveld. Waar Djuricic iets heeft opgepakt voor Heerenveen. Even vastgehouden door Gilles. Een meter of twintig over de middenlijn. Centraal in de as van het veld. En een bal meegegeven aan Kums. Kums naar de buitenkant. Daar kan de voorzet komen van Narsing van La Barra. En weer een uitstekende redding van Terouwelaar. Maar dat is niet genoeg. Want Bas Dost wil profiteren. Schiet de bal erin. Maar de vlag onmiddellijk omhoog. Voor buitenspel van de centrale aanvaller van Herenveen, Dost. Denkt dat hij zijn negende maakt. Als Terouwelaar die bal niet klem vast heeft. Maar het blijft bij 8 voor Bas Dost. Omdat hij wordt afgevlagd wegens buitenspel. Na die redding dus van doelman Rouwelaar. De voorzet kwam vanaf de rechterkant. Vanaf de penalty stip wordt er geschoten door Van La Parra. En uh, ja, dan staat er achterin bij Nakhbree daar nog een speler. Ik denk dat het Gorter is. toch recht op één lijn met Bas Dost. En dan zeg je dit doelpunt had eigenlijk wel mogen tellen. Dat had moeten tellen. Maar het zit er niet in voor Herenveen. En als een tegenvaller. De ploeg van Ronjans is gevaarlijker en gevaarlijker aan het worden. Dan wordt ze hier een doelpunt door de neus geboord en het blijft dus staan op 0-0. Hebben we dan helemaal niks gezien aan de kant van Nak Breda? Jawel. Maar misschien komt er nu ook wel iets, want balverlies met Kums en Lurling in de as van het veld. Lurling nog altijd. Wordt daar even aan de arm vastgehouden door Sven Kums. En dat hoort dan een gele kaart te zijn. We hebben zo'n momentje eerder gezien met... Uh... Zomer, de centrumverdediger van Herenveen, die kreeg aan de andere kant van het veld al na drie minuten spelen geel. Ja, dat had hier dan ook wel mogen gebeuren. En ik denk dat het geen vasthouden is van Kums, maar een tikje tegen de onderbenen van Anthony Lurling. De kaarten blijven nu op zak. Scheidsrechter vanavond is Tom van Siegem. Gaf naast zomer ook Janmaat van Herenveen al geel. En ik denk misschien, ja, als ik in dit tempo door blijf gaan voor Herenveen, dan gaat het allemaal wel heel hard. Ik zie het een keertje door de vingers. We zijn natuurlijk nog niet af van die vrije trap, want zo is het ook. Luik staat daar klaar en natuurlijk staat daar ook Schilder klaar. De man die zo goed opdreef is de laatste tijd bij Nakken, Misschien wel een tandje onder zijn niveau speelt eigenlijk. Daar is hij met de bal van 17 meter in de muur op het hoofd van een van de mensen die daar staat bij Heerenveen. En dan Narsing aan de rechterkant van het veld. Speelt aan de rechterkant omdat, ja, daar, ja wat wil ik zeggen, de bal gaat achteruit. Ik dacht dat hij vooruit ging. Hij komt bij Janmaat naar voren bij Herenveen. Elm in de middencirkel. Het blijft bij 0-0. Dat had anders moeten zijn. We zitten inmiddels in minuut 25 van deze wedstrijd. MUZIEK huh. yeah. Love will find a way. De uitslagen in het buitenland te beginnen in Duitsland. Borussia Dortmund versloeg Schalke 04 met 2-0. Hertha BSC speelde gelijk tegen Bayer Leverkusen 3-3. Nuremberg, Kaiserslautern 1-0. hoffenheim Freiburg 1-1. En Augsburg tegen Wolfsburg 2-0. En om half zeven begonnen bijna Rustij bij Hannover. 690 tegen HSV en daar is nog niet gescoord. 0-0 dus. Dortmund gaat aan kop samen met Borussia Mönchengladbach, 29 uit 14. Bayern München heeft er 28, maar dan uit 13. Vierde is Schalke, 25 uit 14. En vijfde Werder Bremen, 23 uit 13. Morgen nog Mainz tegen Bayern München en Werder Bremen tegen Stuttgart. Dan Engeland, daar speelde Manchester United gelijk tegen Newcastle United, 1-1. West Bromwich Albion tegen Tottenham Hotspur, 1-3. Chelsea, Wolverhampton Wanderers, 3-0. Bolton Wanderers, Everton, 0-2. Stoke City, Blackburn Rovers, 3-1. Norwich City, Queen's Park Rangers, 2-1. En Sunderland verloor van Wigan Athletic, 1-2. En om half zeven is begonnen Arsenal tegen Fulham, ook daar nog niet gescoord, 0-0 dus. City uit Manchester gaat een kop, 34 uit 12. Gevolgd door United uit Manchester, 30 uit 13. Tottenham Hotspur is derde, 28 uit 12. Vierde Newcastle United, 26 uit 13. Dan volgen uh, Chelsea, 25 uit 13. Liverpool, 22 uit 12. En ook Arsenal heeft er 22 uit 12. Morgen nog Liverpool tegen Manchester City. En Swansea City tegen Aston Villa. Wat is die buitenspelregel toch moeilijk, hè? Racht er niet mee? Ja, moeten moet eens een keer uitleggen aan meneer De Vries. Want als ik me niet vergis, is hij het die... Uh... Omtrecht het doelpunt van Heerenveen van Bas Dost uh, ja, aflachten. We zijn een half uur onderweg. Het is nog 0-0. Het had 1-0 moeten zijn. Nou, Hij is niet de eerste we... dit seizoen, Heerenveen. zou ik maar zeggen. Nee, ook dat niet. En hij heeft gelukt dat de Vries de meest voorkomende naam van Nederland, geloof ik, is. Dus ja, zijn voornaam weet ik niet. Die krijgt er voor de, rust, voor de rest niet zoveel last mee, denk ik. Maar het was een blunder van Jewelst. En terecht natuurlijk dat de trainer van Herenveen daar boos op reageerde, Ron Jans. Want als het 1-0 wordt voor Herenveen. het werd vorig jaar voor de trouwens 2-0 voor Herenveen En dan ziet de wedstrijd er misschien toch heel anders uit. Ik vind wel dat Herenveen meer te bieden heeft voetballend. Hoewel Nak momenteel de bal heeft. Die ploeg kreeg een kans via Schalk. Een paasje van Schilder en de bal een meter naastgeschoten. Dat was de eerste kans van de wedstrijd na een minuut of tien. Daarna schal ik nog een keer gezien met een passeerbeweging bij Doelman van de Bussen. Maar toen tikte hij de bal eigenlijk met zijn standbeen per ongeluk over de achterlijn en was de kans weg. Aan de overkant van het veld nu Narsing. Toch weer voor Ereveen. Bal naar Bas Dost in de middencirkel. Mooi hakballetje. iets kan profiteren. iets is iedereen en alles kwijt. En Luiks bovendien gaat af op de keeper. Doe het dan maar. Ja, hij doet het ook voor Ereveen. Durisic, ja, die gaat er allerlei gebaren lopen maken richting de aanhang van NAC. Doe dat nou niet, want uh, dat heb je niet nodig. 31 minuten op de klok en het is 1-0 voor Herenveen dan toch. Naar de goal van uh, Filip Duricic die er prachtig doorheen gaat in de as van het veld. Het begint allemaal aan de linkerkant bij Bayram die balverlies leidt. Dan gaat Nassing aan de wandel, kijkt goed om zich heen. Via dat balletje van Dost is het Durisic, ja En dan gaat dit voor het eerst in deze wedstrijd luikste fout in. Want hij gaat liggen in de middencirkel, terwijl dat niet kan. Ook absoluut niet nodig is. Glijdt daar weg en uh, ja, dan is Duricic er doorheen. Rond hij uitstekend af voor Herenveen. Ik zei het al, de ploeg die toch wat sterker is. En ook Ter die uit zijn goal komt uh, naar links gaat. Heeft geen kans en Herenveen aan de leiding. Met inmiddels Luiks in balbezit. Die zal geen goed gevoel hebben over deze wedstrijd. Het wil bij hem nog niet lopen. En hij moet nu de opbouw gaan verzorgen aan de kant van de thuisploeg. Hij heeft een aardige bal in huis, even kijken wat het oplevert. Met Schalk aan de rechterkant gaat richting de achterlijn, bal komt laag voor. Maar wordt net zo makkelijk daar weggetrapt in de verdediging van Heerenveen. Het is 1-0 voor de ploeg van Ronjans, toch Heerenveen aan de leiding in het Radverlegstadion met 1-0. Geen medicijn tegen het tikken van de klok Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst Niet de glimlach op je allerslechtste grap Ze is geen vrein dat van de cijfers klinkt Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt, geen bloementeelt in bloei, niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand, niet, niet het, het eind, eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 Kan met kleur worden ingetekend. Dus nooit iets aan.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 Yeah. Mm -hmm. Zij maakt het verschil. Gaat het al wat beter met Nak en Luiksrach nog niet mee. Nou, Luiks heeft ook nog een keer een gele kaart gekregen. Oh. Zojuist. Ja, die schrijft voor een wissel wat mij betreft. Het is niet zijn avond. Tikt zijn tegenstander van achteraan. 1-0 voor Heerenveen. Voor alle duidelijkheid. Na 37 minuten spelen in Breda. En Nak staat een beetje op breken. Want Heerenveen komt nu wel erg vaak in de buurt van de goal van uh, Jelle ten Ze juist een corner gezien. Eigenlijk twee achter elkaar snel gegeven. En ten uh, moest in actie komen op een kopbal. Van Bas Dost, die weliswaar wat kracht mist. Maar ja, voor hetzelfde geld raak je zo'n bal met een fractie beter. En dan zit hij er wel in, want ja, zo klein zijn vaak de marges die je nodig hebt om te scoren. Dost er ook in balbezit. Elm er net wat sneller bij dan Schilder. Dan moet Jules iets aan de bak in een duel met Gillessen. Want ja, Gillessen toch aardig te trappen had ik het idee. Maar. Ja, is ook de beslissing van de scheidsrechter uh, in voordeel van Herenveen toch wel. Julius werd aangepakt daar. meter of tien over de middenlijn, wat aan de linkerkant van het veld. bal gaat naar Zomer. We hebben ook nog een keertje gezien, ze juist met een kopbal. Dus uh, de druk van Herenveen is er, komt nu via de rechterkant. En uh, prima actie daar, achterin van Gouweleeuw, naar voren gelopen aan de rechterkant. Op de punt van het strafzoekgebied, Jan Maat met een voorzet. De rechter verdediger draait de bal met links in, maar legt hem dan iets te ver weg achterin het strafschopgebied. Waardoor Jens Jansen erbij kan zitten. En de bal over de zijlijn kan trappen. Verenigd dus uit voor de thuisploeg. En Breuer mag wel gaan gooien. De linksback El Achoui heeft hij duidelijk uit het elftal gespeeld al een tijd lang. Heeft de ingooi genomen. Wordt niet vastgehouden bij Elm die bal in het strafsoepgebied inmiddels. En dan goed doorjagen van Raif van La Parra. De man die na een proefperiode bij aanzet. Terecht kwam bij Heerenveen. Als opvolger zou je een klein beetje kunnen zeggen van, van Berends. En wat kan Lurling dan? Lurling halverwege de nakhelft aan de rechterkant van het veld. Metertje over tien voor de middenlijn. Schiet aan tegen de benen van Breuer Neemt zelf de ingooi Lurling. Staat dan bijna op de middenlijn en geeft hem mee aan Schalk. Maar die laat zich de pas afsnijden door Zomer. De centrumverdediger van Herenveen En ergens halverwege de helft van Herenveen gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En weer is het geen verdediger, maar weer aanvallen Lurling. Die de lijkt te gaan nemen. Nee, laat het dan toch over aan Jens Jansen. Voor de van Heerenveen waar Ron Jans aanwijzingen loopt te geven. Bal gegooid richting Bonavazia. Jansen neemt hem terug. Gespeeld dan Lurling aan. terug naar Bonavazia. Korte combinatie aan de rechterkant van het veld. Bal gaat over de zijlijn. En weer een ingooi daar van Lurling. Dan een overtreding van Elm. Bonavazia gaat liggen. krijgt een setje. En Breda mag dan een vrije trap gaan nemen. Net een meter buiten het strafsomgebied. Aan de rechterkant van het veld, een soort korte corner gaat het worden. Nou, de bal ligt eigenlijk betrekkelijk dicht in de buurt van de punt van het strafzoekgebied. En natuurlijk is dat een bal voor Schilder, die bal met zijn linker dan voor de goal zal gaan draaien. Makkelijk zal het niet zijn, want Heerenveen heeft veel mensen achterin staan. ook Dost, een sterke kopper natuurlijk staat daar als een extra uh, slot op de deur. En Schilder heeft de bal klaargelegd. De muur moet op 9 ,15 meter 15, daar staan Nassingen en van La Parra samen in. Ja, je zou het ineens kunnen proberen als je het spannend wil maken. Maar ik denk dat het een voorzet wordt. Daar is die bal scherp en oh! Bijna in de kruising. Het handje nog van Van der Bussen. Het hield een beetje in het midden tussen een voorzet en een poging ineens. Mark Breda krijgt wel een corner naar die sterke ingreep. Dus in de bovenhoek de hand gezien van Brian Van der Bussen. Corner snel genomen door Lurling aan de overkant van het veld. Draait hem in met rechts. Bal op het bovenbeen van Bas Dost. Nog in het strafsomgebied van Herenveen. Dost die stond daar nog. Gorter pakt dan op bij de middenlijn. Willem ineens naar voren spelen bij Heerenveen. Uh, of bij NAC verdedigd bij Herenveen dan door zomer. En een schot vanuit uh, nou ja, noem dit maar de derde lijn. Een meter of 30 wel. Dat is waar uh, 30 meter af van de goal. Dat is waar Lurling staat met de schietenbal, de tribunes in. En zo is ook dit gevaar wat er enigszins was van nak Breda toch weer geëlimineerd door Herenveen. De ploeg die na zo'n 41 minuten inmiddels op de voorsprong staat... Na nou, die fijne solo dus van Philip Jurij ja, Er ging dus wel een gelijkpartij aan vooraf met de matig spelende Kees Luijks bijna. Ben je dan weer achter? Fijn besnaarde actie, fijn besnaarde actie van Anthony Lurling die echt een revival beleeft dit seizoen bij Nac Breda. Want hij is de man die in minuut 41, de minuut waarin we het er net uitgingen, gelijk mee te maken voor de thuisploeg. Op een prima bal van Schilder die Lurling wegstuurt aan de linkerkant van het veld. En dan is het helemaal niet zo eenvoudig voor de buitenspeler van de thuisploeg om het af te maken. Want Schilder met een diepe bal, opeens het gat ingedoken door Lurling op de punt van strafsomgebied. Hij loopt weg bij Jamma die niks doet. En dan maakt hij het nog spannend zat Lurling door wat te, te dribbelen met de bal door het strafsomgebied heen van Heerenveen. Gelijk 1-1 goal van Lurling. met love is. Als ik jou goed heb begrepen bij Nack Heerenveen, dan waren beide doelpunten geen staaltjes van sterk verdediger, me niet meer. Nee, dat niet, maar ik moet wel zeggen dat de paas van Schilder zojuist... Wel, we kijken naar de kopbal van Gillissen, dat maar even eerst, maar die bal gaat een halve meter naast. Weer een kans voor Nack Breda, De ploeg die zich heeft opgericht. 1-1 stand met een minuut en tien seconden nog op de klok in de eerste helft... Uh, Nee, dat misschien niet, maar die paas van Schilder om daar nog even op terug te komen was een geweldige steekpaas. Een diepe paas aan de linkerkant van het veld waar Luling dan fantastisch op anticipeert. En uh, dan maakt hij het nog knap af, want er stonden daar toch nog wel wat mensen van Heerenveen in het eigen 16 meter gebied. En uh, dan schiet hij hem uiteindelijk van heel dichtbij, van een halve meter afstand. Hard over de doellijn. Ja, die fout gezien van Luijks met die goal van Herenveen. Maar het is een onderhoudende wedstrijd wel. Een wedstrijd waarin toch wel dingen gebeuren. En ik hoef me hier absoluut vanavond tot nu toe in ieder geval niet te vervelen. Zeker niet naar die gelijkmaker. Want Nak is wat sterker gaan spelen. Hij heeft ook via Jansen nu de bal. Een meter of vijf voor de middenlijn. Ineens naar voren gespeeld. De bedoeling was uh, bij Ram. Maar daar zit uh, dan uh, Breuer tussen. Kums gaat de middenlijn over voor Herenveen. Aan de linkerkant van het veld. Daar staat ook uh, Judy En de as van het veld komt Gouden Leeuw. Tekkel dan weer fantastisch. Van Anthony Lurling. En een prima bal richting Schalk. Nou, daar komt weer een kans voor Nak Breda. Schalk ineens aangeschoten tegen de benen van. Dat moet Ramon Zomer zijn. En een corner voor Nak Breda, de vijfde al in deze wedstrijd tegenover vier, trouwens, voor Herenveen. Maar Anthony Lurling is bezig aan zijn tweede jeugd. Zoveel staat wel vast. De man van de goal. Dit doet hij toch ook weer uitstekend op zijn eigen helft. Een sliding. En dan meteen een fantastische opening. Ik zei al fantastisch. Ja, het is een groot woord. Maar het is wel het juiste woord. Want je kan er niet veel anders van maken. Schalk is dan net een tikkie te traag. Is een manier van handelen om te schieten. Om toetreffend te schieten. Lurling staat klaar voor die corner. Inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. En dan gaat hij erin. Bij de eerste paal. En Schilder juicht. Maar het zou mij ook niet verbazen als hier sprake is van een eigen doelpunt. Het is in ieder geval in de extra tijd van de wedstrijd naar die corner dus van Anthony Lulling. Daar heeft hij hem weer. 2-1 voor Nac Breda. En wat gebeurt er dan bij die paal? Want er staan daar een aantal mensen op een rijtje. En de grote vraag in het stadion is nu. Is het een goal van Bonavazia die hem ook lijkt te claimen of toch een eigen man van Heerenveen? Ik denk dat het zomer is die de bal bij de eerste paal op zijn hoofd krijgt. Het is keurig. Misschien wel geraakt de bal via de schouder van zomer. Maar hij zit erin. Dat betekent een 2-1 voorsprong voor Nac Breda. Wat een beelde opeens in die 46e minuut van de wedstrijd hier in het Radverlegstadion. Ik zei al, er gebeurt genoeg. En dat blijkt maar weer zojuist. Anthony Leurling is overal bij betrokken. En zal met een dik tevreden gevoel de kleedkamer ingaan. Want nu wordt er geblazen voor de pauze door de Tom van Siegum. NAC startte wat wijfelend. Heerenveen nam het initiatief kwam op voorsprong. NAC kwam langszij via Leurling. En zojuist dus de voorsprong voor de Breda. Naast naar die goal. Een eigen doelpunt van de zomer namens Heerenveen. Heerenveen staat achter met 2-1 bij NAC. I wouldn't change a single thing. Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smile and face. Change van Lisa Stensfield. De wereldkampioene is weer terug in het veldrijden. Waar de concurrentie er al een maand of twee op heeft zitten, stapte Maryland Vos vanmiddag weer voor het eerst dit seizoen in een wedstrijd op de Crossfiets. Met succes, want achterlandgenote Daphne van der Brand eindigde dus ze als tweede in de wereldbekermans van Kokzijde. Griolippens was bij de rentre van een fenomeen. Vader en moeder Vos in de camper: sommige dingen veranderen nooit. Nee, lijkt wel niet. dat lijkt er wel op. Ja. Maar we moeten nou weer even wennen om op gang te komen. Het is allemaal weer even, toch weer even nieuw, dit, uh, dit seizoen, uh, nou wat staat gaat. Want dit is wel het crossleven dat zij ja, het liefste heeft. Hè? Een beetje toch de intimiteit ook van de camper. Af en toe eens even, zich kunnen terugtrekken van de rest. Ja, tot op heden uh, wil ze dat graag. En, ja. De resultaten zijn er ook redelijk na zo te zien. En, uh, zo, af en toe winst ze wel eens een koersje? Hè? Ja, er wordt wel eens een koersje gewonnen. Dus uh, ja, goed, uh, sommige dingen uh, moet je wel eens veranderen of gaan veranderen. Maar ja, zolang het eindelijk goed gaat en ze wil dit en ze, ze accepteert dit allemaal, uh, dan gaan we er lekker mee door. We vinden het ook hartstikke mooi natuurlijk. Ik voel allemaal wel weer vertrouwd. Uh, de eerste cross, al is het toch stiekem nog wel even wennen. Waarom rij je hier? Het is natuurlijk de grote WK try-out en uh, ja, daar wou ik wel graag bij zijn, het parcours nu al even goed te zien, te weten ja, waar er natuurlijk vooral aan gewerkt moet worden richting het WK en uh, het is een hele mooie cross om ook uh, op zichzelf te doen, maar het blijft toen ook lastig, en ik ben twee maanden later dan, uh, dan de rest van het pak en dan is het, ja, is het voor mij ook gewoon even kijken hoe het zou gaan. Vorig jaar kwam je terug van een soort tocht door Australië, na het WK daar in Geelong. Een heel ander verhaal dan dit jaar. Ja, nou ja, ook wel uh, behoorlijk gereisd, maar geen backpack, nee. Maar India, Bhutan, Kenia, is toch ook wel een bijzondere reis geweest. Zijn dat dingen die je gewoon absoluut nodig hebt, uh, na zo'n zwaar wegseizoen? Want iedereen zegt altijd, ja, ze kan alles, ze doet alles, het gaat maar door. Maar af en toe moet je toch pauze nemen? Ja, nou, ik... Ik had niet het idee dat ik het direct na het seizoen dat ik het per se nodig had, maar ja, je merkt gewoon dat na zo'n zwaar seizoen dan uh, is, het, ja, is, het, is het voor je lichaam gewoon wel belangrijk om rust te nemen. En nu? Heb je het gevoel dat je helemaal opgeladen bent? Ja, nou ja, ik had er echt wel heel veel zin in. Je ziet natuurlijk die crossen op tv en dan, uh, dan mag het voor mij ook wel weer beginnen. Maar, ik zeg al, het... Uh, ja, de voorbereiding is kort, voor mij nu geweest. En ik zal moeten zien hoe het, uh, hoe het gaat. Ik zou zeggen welkom ze met een daweren applaus, de winnaar is van deze wereldbekermansje uit Nederland, Daphne van den Brand. En daar dan de wereldkampioene, met een tweede plaats, ook prachtig resultaat voor eveneens uit Nederland, Marianne Vos, tweede plaats voor haar. Ik stond vooraan met de start en ik had meteen een goede start. Dus ik ben er gewoon maar vol in gevlogen en ik dacht van ja, ik zie wel waar het uitkomt Ik had uh, na 25 minuten een half uurtje even een, even een, een flinke inzinking. Ik reed aan, aan de leiding en ik, uh, ik stond ineens helemaal geparkeerd, dus toen moest ik even pakken. En uh, toen kwam Daphne uh, voorbij en ja daar kon ik, kon ik niet meer mee. Maar ik kon mooi uh, consolideren voor de tweede plek. Daphne, is dit nou een extra mooie overwinning omdat Marianne gewoon weer bij is? Um... Ja, dat is een goede. Ja. Nou, het is in ieder geval wel leuk dat iedereen uh, aan de start staat. Want anders uh, zeggen ze vaak: van uh, ja, je hebt gewonnen, Marianne is er niet bij. Ja, dat is natuurlijk uh, grote klets. En uh, ja, het is gewoon altijd leuk als Marianne erbij is. Uh, het is gewoon een leuk koersen met haar. En uh, ja, winnen is winnen. En ja, wie dit er nou twee hoort. Ja. Het is leuk dat ze er weer is. Maar heb jij voor zo'n wedstrijd niet iets van. Ja, ik wil per se winnen hier, want uh, het zal toch niet zo wezen dat ze na twee maanden gewoon erbij komt en meteen die wedstrijd wint? Ja, maar goed, je moet niet vergeten dat Marianne misschien wel uh, tussen 17 en 80 koers van de zomer heeft gereden. En uh, misschien tien dagen gerust heeft en uh, ja, dat is voor Marianne alleen maar beter geweest. Uh, daar gaat ze harder van rijden dan wanneer ze door had getraind, denk ik. Dus uh, ja. nee, uh, dat, dat is gewoon heel moeilijk om uh, daar tegenop te, te fietsen natuurlijk. En, uh, Um, op dit parcours moet je ook heel erg fris zijn. En deze natuurlijk. Dus uh, um, ja, je kunt er niet veel van zeggen. Het is gewoon natuurlijk wel heel knap dat ze hier tweede wordt. Dat ze, dat ze meedoet. En uh, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Want ja, je, daardoor maak je elkaar natuurlijk ook wel steeds beter. Ja, hopen dat uh, op het k ook zo is. <laughs> ja, de, ik, ik wil gewoon altijd uh, de vol ingaan. Ik wil natuurlijk die regenboogtrui toch toch laten zien, maar ik had niet verwacht uh, al tweede te worden. Regenboogtrui laten zien is één ding. Regenboogtrui uh, opnieuw veroveren op ditzelfde parcours is een ander ding. Maar hoe voelde dat parcours? Want heb jij toch al iets geleerd hier van deze cross? Ja, dat ik veel de duinen in moet bij ons. Dus uh, de longsyndromische duinen gaan mij vaak zien, denk ik. En dat zei Marianne Vos, werd vanmiddag dus tweede in kokzijde. Achter Daphne van der Brand, een uh, Nederlandse zege dus daar... We gaan kijken, vooruitkijken naar Roda tegen Heracles. Herakles won nog nooit daar bij Roda. Niet in de Eredivisie, zelfs niet in de Eerste Divisie. Toen pakte ze één keer een gelijk speltje. Voor de rest werd alles verloren. Snap jij dat, Ronald van der de Gier? Nee, daar snap ik eigenlijk niks van. Hoewel, Mooie muziek trouwens bij jou, zeg. Ja, prachtig. Hè. Ik denk, ik doe het wat stemmig eh, vandaag. En dan komen we toch een beetje in de afgelopen ja, ja, daarom, je komt rond die donkere dagen en dan pas je de muziek een beetje aan. Ik zal hem zo wat zachter zetten. Maar uh, we zitten uh, bij gezellig uh, uh, in de kou in het Parkstad Limburg Stadion. Ja, dan is het moeilijk winnen. Nee, ja, Heracles uit is sowieso natuurlijk een ander verhaal dan thuis. Maar ja, je hebt wel eens van die series. En ja, ik, ik, ik, weet ook niet, ik ben niet bij al die wedstrijden geweest, maar uh, je hebt van die angstgekners. En blijkbaar is Roda zo'n angstgekner uh, voor uh, Heracles. Als we uh, kijken naar uh, de wedstrijd, Roda doet het met dezelfde elf als vorige week tegen NEC. Die met 2-1 gewonnen. Ja, ook hier geldt. Never change a winning team. Dus uh, het zijn dezelfde elf namen. Geen verrassingen. Het jammerlijke is wel dat uh, Mark-Jan niet kan spelen. Want die had natuurlijk graag gespeeld tegen zijn oude ploeg Herakles En hij uh, scoorde aan het begin van uh, dit seizoen al tegen zijn oude ploeg Groningen. Dus wat dat betreft moet Herakles misschien blij zijn dat hij er niet bij is. Jos Staatsen zei, midden eh, jaren 90, als voorzitter van de KNVB ooit eens een keer, we gaan iets anders doen. En toen kwam hij met Sport 7. Peter Bos heeft de afgelopen week diezelfde zin uitgesproken en gaat het ook anders doen. En dan hebben we het over de opstelling van Herakles. Misschien wat noodgedwongen, maar hij gaat met drie verdedigers spelen. Dat doet hij anders nooit, maar hij moet wel. Want eigenlijk iedereen die in die verdediging zou kunnen spelen, is ziek, zwak, misselijk of geschorst. Breukers is geschorst. Maarten al langer geblesseerd, Loons geblesseerd en Ter Horst, die daar ook nog had kunnen spelen, heeft deze week een hemstring opgelopen en is dus ook niet aanwezig. Uh, te Wierik speelt dus in die drie achterhoede met Rienstra en Van der Linden, betekent een versterkt middenveld waar er nu een plekje is voor zowel Duarte aan de rechterkant als Feyenovic, die terug is van een blessure aan de linkerkant. En dan gewoon met drie spitsen en dan maar eens kijken of dit een hele open wedstrijd gaat worden en of die tactiek... Die Peter Bos heeft bedacht zich ook uitbetaald. Het onderlinge verschil is niet heel groot. Die raakte dus is de nummer 9, Roda de nummer 13. Maar het verschil is slechts 2 punten. Toch wel een uh, muzikale provincie Limburg. Laten we eens kijken of het uh, ietsje hoger op. Ook zo is in Venlo bij VVV De Graafschap. Daar zit Richard van der Made en die weet dat VVV alle 7 punten thuis pakte. Ja, dat is inderdaad het geval met veel gelijke spelen en slechts één overwinning. Dat gebeurde hier in De Koel waar de sfeer er inderdaad ook voor de wedstrijd al goed in zit. Eén overwinning tegen RKC Waalwijk. 4-1 werden toen voor de ploeg van Klen de Boek. En ook vanavond rekent iedereen er in Noord-Limburg, hier in Venlo eigenlijk op dat VVV... Deze wedstrijd van de Graafschap gaat winnen. Het is erop en erover, zoals in het programmaboekje al vermeld staat. Dat is de opdracht voor de Formatie van de Belgische coach van VVV. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Graafschap. Want het is vanavond gewoon een beladen wedstrijd. Een hele belangrijke wedstrijd voor beide clubs. De Graafschap op de 16e plaats. VVV op de 17e plaats. Een degradatieduel. Dus nu eigenlijk al in het seizoen. VVV 7 punten. De Graafschap 9 punten. Het verschil dus slechts 2. Ja, kijken we even naar de opstelling. Dan valt op bij de Graafschap dat El Hasnaoui er vanavond niet bij is. Vorige week scoorde hij nog de enige goal voor de Graafschap in de wedstrijd tegen PSV. De Graafschap verloor dat duel uiteindelijk met 3-1. Hij is er niet bij en voor hem speelt als aanvallende middenvelder Gregor Breinburg. En bij VVV is het Ahmed Moussa de Nigeriaan die... Terugkeert in de basis. Vorige week tegen FC Groningen was hij er niet bij. Dat was een merkwaardige wedstrijd waarin de VVV zeker in het eerste half uur de betere ploeg was. Toen een rode kaart kreeg via uh, mei. Maar die rode kaart die is uiteindelijk in hoge beroep geseponeerd, kwijtgescholden. En dus is de rechtsachter uit... Uh... Uh, van VVV er vanavond in deze wedstrijd dus gewoon bij. We zijn inmiddels begonnen onder leiding van scheidsrechter Wiedemeijer. 0-0 uiteraard dus uh, nog de stand. De eerste voorzet is er van Moussa. Die bal wordt opgeraapt door de winter. De keeper van de Graafschap. 0-0 dus nog hier in de koel cool in Venlo. We gaan eens luisteren of Ronald van der Geer net zo lekker klinkt zonder muziek. Roda Herakles. Het zal even wennen zijn en wat droog, maar de muziek is inderdaad uitgezet. Dus we zijn aan het voetballen. Scheidsrechter Ketting, die naam was nog niet genoemd vanavond, heeft gefloten voor het begin van het duel. Logischerwijs nog 0-0 met balbezit voor Rode JC met Biemans die een bal naar voren speelt. Jonker komt rond de middenlijn door en dan zou Donald door kunnen. Waren het niet dat Rienstra, een van die drie verdedigers, dus goed oppast en uiteindelijk de bal aan de voet heeft. Speelt naar Plets, dat is dan weer een van de drie aanvallers van Heracles. Overtreding van Wilaart in de middencirkel. Het is dus een vrije trap voor de bezoekende ploeg. Overigens, die aanvallers, Plet, Armenteros en Everton, hebben in de maand oktober droog gestaan. Geen doelpunt gemaakt. Wat dat betreft wordt het uh, hoog tijd dat uh, het is aan hun overgelaten kan worden. Het maken van doelpunten. Want tot nu toe waren het de middenvelders. Met name natuurlijk Duarte vorige week tegen Twente. Maar ook Overtoom, die uh, bepaalde welke doelpunten er gemaakt werden voor Herakles. Van der Linden speelt terug naar Rienstra. Die staat 10 meter voor zijn uh, eigen strafschopgebied. Aan de rechterkant, Tante Wierik. Die zou wat stapjes veranderen voorwaarts kunnen maken. Fijn of iets komt de bal halen. Nog altijd op eigen helft. Wordt dan opgejaagd door Mitchell Donald en moet terug naar zijn laatste lijn. De eerste minuten zijn dus gelopen hier in Kerkrade. En de stand is 0-0. In Breda zijn ze nog niet bezig. 2-1 was daar de ruststand bij NAC Heerdeveen. VVV de Graafschap, reset. Tweede minuut van de wedstrijd. De eerste kans misschien voor de Graafschap aan de linkerkant van het veld. Met Schrekkoviets. Die wordt onderuit gehaald door mij. De rechtsback dus van VVV die vanavond gewoon kan spelen. 0-0 nog de stand. De eerste dreiging in de eerste minuut kwam van de thuisploeg. Dat brutaal met drie spitsen speelt. De Graafschap slechts met één. Dat is Ruidel Poupon. Met kort achter de spits van de Graafschap Breinburg. Vorig jaar ook al zo'n belangrijke wedstrijd hier in Venlo tussen deze twee ploegen. Toen won VVV in september. Vorig jaar was dat... Met 1-0 door een doelpunt van Ruud Boymans, De spits die er uh, niet meer bij is. Vorig jaar uh, vertrok naar uh, AZ. We krijgen nu een uh, vrije trap voor de Graafschap. In de derde minuut van de wedstrijd. De bal wordt ingebracht door Koyala. Dan weggewerkt door uh, VVV via Moussa, Maar op de middenlijn opgevangen door de Graafschap. Via Rogier Meijer die hem dan weer terugspeelt naar de winter. De keeper van de Graafschap. Het is wat uh, aftasten. Zo is wel duidelijk in de beginfase van deze belangrijke wedstrijd. Tussen beide ploegen. Tweede helft nac het Eerste nog niet mee. staat op het punt van beginnen van die Breda's jochies. Bayram is er niet meer bij, wordt op de vleugel vervangen door Josephson, Aanspeler van Ajax. Uh, ja, die jongens uit Breda Schalk en Coutelier die vandaag geblesseerd is, samen met Bayram de smaakmakers uit de stad. Maar Bayram niet goed genoeg bevonden om aan de tweede helft te mogen beginnen door zijn trainer Karelse. En we zijn begonnen. De bal is weer in het spel met Lurling. De uitblinker uit de eerste helft. Zeker in de tweede gedote van de eerste helft waarin Nak de 2-1 voorsprong pakte. Want dat is hier de stand. Was hij uitstekend bezig met voorzetten. Een goal, een geweldige sliding van hem gezien waar bijna nog een doelpunt uit ontstond. Kortom, Lurling is de man om wie veel draaide. En inmiddels is de bal aan de overkant van het veld. Bij de doelman van de thuisploeg, of bij de doelman van de bezoekers, moet ik zeggen. Dat is Brian van de Bussen. Even wat problemen voor Zomer achterin bij Herenveen. Maar uh, Kums kan inmiddels de middenlijn oversteken. Aan de rechterkant van het veld. Jan Maat, de rechterverdediger, is met hem meegelopen. Dost, een driehoekje bij Herenveen. Aan de rechterkant van het veld. Het eindstation is van La Parra. Die moet even achteruit. En dan staat uh, uh, daar de rechterverdediger van uh, de bezoekers. Dat is uh, Jan Maat, een paar meter verder. Maar die krijgt de bal ook niet verder vooruit. En dus gaat het terug naar de defensie van de Vriezen. Die met 2 en achter staan bij NAC. Na 1 minuut spelen en 5 seconden in de tweede helft. Roda Herakles, Roda van der Gier. 0-0 na 5 minuten en een vrije trap voor Herakles. Omdat Donald, 5 meter over de middellijn, aan de linkerkant het armpje uitstak en vast vasthield. Door speelt aan de linkerkant van het middenveld bij Herakles. Fijnovic aan de rechterkant kwam zij slot op de deur. En achter de spits wil hij overtoom. Dan weet u de veldbezetting in elk geval van de bezoekers. Twee spitsen die nu even wat kijken naar het rondspelen achterin van Herakles. Uiteindelijk van de Linden met de bal op overtoom. Tussen de linies bewogen en goed aangenomen ook. Hij gaat nu naar de linkerkant. Komt uit op de linkerpunt van het strasshopgebied. Zoekt de ruimte. Ja, die ligt wel bij Fijnovic. De bal gaat dus in de breedte naar de rechterkant. Maar is zo hard dat Fijnovic hard moet lopen om die bal binnen te houden. Uiteindelijk aan die rechterkant. Dan is iedereen van rood. Roda weer in positie. En moet er dus weer opnieuw gebouwd worden door Herakles. Via Kwanza gaat het terug naar Rienstra. Rienstra heeft daar uh, Malki in de buurt. Topscorer van Roda met zeven uh, doelpunten en alle ogen zijn. Wat dat betreft natuurlijk ook op deze Syrië gericht. Hij moet nu kijken hoe uh, Van der Linden speelt naar Everton. Everton wil dan uitwijken naar de linkerkant na zijn eerste aanname. Maar hij heeft dan zoveel veld nodig dat uh, Roda ertussen kan zitten. Via Wielaert Montijnen kan doorkoppen. Maar zo gaat het maar heen en weer. En heeft Herakles nu weer de bal. Via Overthome die krijgt er weer een tikje te verwerken van de beulen. En dus Weer een vrije trap rond de middellijn voor Heracles. We wachten nog op de eerste kans. De eerste zes minuten. Laten we in elk geval vooral veel middenveldspel zien. Al nou, Leuke dingen gezien bij VVV de Graafschap, Richard van der Maanden? Nee, nog niet echt uitgespeelde kansen. VVV vind ik de iets betere ploeg. Houdt de bal wat makkelijker in het elftal. En heeft nu ook op de eigen helft het balbezit met een ingooi. Vijfde minuut, 0-0 dus de stand. De Graafschap dat dit seizoen nog geen wedstrijd op vreemde bodem won. Wel twee keer een thuisoverwinning. En VVV, dat schetst ik al, won dus één keer. Hier op Eigenveld met 4-1 van RKC. De Graafschap nu het balbezit op de helft van VVV. Het zoeken is uh, van... Uh... Poupon richting uh, Breinburg. Dan houdt de Graafschap balbezit op uh, het middenveld. Met Coujala De vin uh, verlegt het spel naar de linkerkant. Daar is uh, Schreckelfiets even uh, uitgeweken. Speelt de bal dan kort naar Van der Pavert. Meegekomen de linksback van de der Pavert. Nu breed naar Poupon. Poupon kijkt dus of er afspeelmogelijkheden zijn. Dat wordt opnieuw van de Pavert. Moet de voorzet komen vanaf de linkerkant? Bijna op de achterlijn. Opgevangen opnieuw door de graafschop op het middenveld. Want VVV verdedigt daar wat uh, slordig uit. En dan blijft het voorlopig bij 0-0 na 6 minuten. Is het uh, de graafschop dat nu weer wat uh, meer bal. Heeft, maar beide ploegen opereren vrij afwachtend. Houden veel mensen achter de bal in de beginfase. Is die 2-1-B-Nak Heerenveen er straks echt aan zomer gegeven in het eigen doelrachter? Uh, ik heb de indruk van wel. Ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen. Tenzij jij anders weet. Want hij kreeg de bal op zijn schouder nee, nee. in de extra tijd van de eerste helft. Nee, zomer dus. Corner van Herenveen Overgekopt door uh, zomer. Ik dacht het daar wel even goed te maken op de corner van Narsing. Maar zijn bal gaat een halve meter, denk ik, over het doel heen van Ten Rauwelaar, de keeper van van En we hebben het er even over gehad, met wat collega's in de rust, maar iedereen had toch zoiets. Ja, die bal wordt getrapt door Lurling, maar er staat voor de rest niemand in de buurt. En dus geven we die goal maar gewoon aan de verdediger van Herenveen, aan Zomer. Hoewel trouwens er als de Wij was om te roepen, ik maakte hem, ik maakte hem, maar dat was niet waar. Luix achteruit bij Nac Breda. Na zijn eigen doelman, Ten Rauwelaar, moest nog in actie komen zojuist. Want daardoor die corner op een schot van ziet Na matig uitverdediger van Donny Gorter. Die speelt op de linksbackpositie bij Nac Breda. heeft daar zijn plekje wel gevonden. Ooit was hij nog een nummer 10. Daar is hij aan de bal. Speelt hij naar Leurling. Over de middenlijn naar Gillissen. Wat onhandig getrapt terug richting Bottingin. Die heeft een opening in huis richting de rechterkant van het veld. Waar Jens Jansen de middenlijn over gaat, Daar gaat Jozef Zoon de diepte ingestuurd bij de thuisploeg. Maar houdt de bal niet binnen. En dus mag Breuer gaan gooien met de 2-1 stand op het bord voor NAC Breda. Als we in kleine 5 minuten spelen weer hier in de tweede helft in Breda. In kerkraden dan Roda Herakelijs, Ronald. Nog altijd geen kansen. Eerste negen minuten bij Roda Heracles. Lange bal nu van Wielaert, maar buiten het veld. Dus kan Montaigne daar niets mee. Hij kan hem terug het veld inkoppen. Maar betekent wel dat Heracles mag gaan ingooien. Halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Duarte gaat dat doen. Doet dat terug naar Van der Linden. Dan komt er wel wat actie voorin van Malky. Die gaat jagen. En dan gaat Jonker jagen op Pasveer. Want dat was degene die als volgende de bal had gekregen. En uiteindelijk levert Pasveer een slechte bal voorwaarts op. In de voeten van Roda. Nu kan Roda eruit via Montaigne Aan de rechterkant wordt daar lastig gevallen door Everton. En Everton verovert eigenlijk makkelijk de bal op de bel. En uiteindelijk schiet hij hem ook nog tegen Montaigne aan. Waardoor Herakles ter hoogte van het eigen strafschopgebied... Aan de linkerkant mag gaan ingooien. Dat was een slimme actie van Everton. Die dus weer terug is aan zijn favoriete linkerkant. Daar waar hij in het seizoen een tijdje aan de rechterkant heeft gestaan. En zelfs zijn basisplaats in het elftal van Iraklis kwijt is geweest. Iraklis probeert het met een lange bal. Wordt verdedigd door Roda. In dit geval door Hemte. Maar uiteindelijk de bal in de handen van Pasveer. Nee, de eerste kans is er dus nog niet. De eerste tien minuten zijn bijna voorbij in het Parkstad Limburg Stadion 0-0. Van Kerkraden Van Venlo, Richard. Nog altijd 0-0. Niet heel veel gebeurt nog. VVV in deze fase weer wat meer balbezit. Nu de voorzet vanaf de rechterkant. Nee, er wordt geschoten. Dat is verrassend hoor. Vanaf de linkerkant is het Moussa die daar was... Uitgeweken, speelt normaal gesproken aan de rechterkant voorin. Nu eventjes links en verrassend een schot op goal. Eerste doelpoging eigenlijk van VVV. Maar de bal van Moussa ging dus net over bij de Winter die nu de bal heeft. En kijkt wie naar de bal komt van de graafschot. Dan wordt het toch maar lang omdat niemand zich aanbiedt. Roze verlengt de bal met het hoofd richting Poupon Maar slordig en makkelijk opgevangen achterin bij VVV. Via Fleuren gaat de bal naar Molhoek. Dan Moussa combinatie zoeken met Uchebo. Dit ziet er aardig uit bij VVV. VVV goed combinatiespel op het middenveld. Miuwis biedt zich aan. Er wordt geopend helemaal naar de andere kant. Naar rechts. Daar is Wildschut nu. Die begon aan de linkerkant. Nu op rechts speelt. Wildschut speelt de bal naar Uchewo. Daar staan twee, drie verdedigers van de Graafschap. VVV blijft in balbezit. Via Lintzen dan nog een poging. En dan is het uitverdedigen door de Graafschap. Via Van der Pavert. En in de counter dan misschien nu via Schrekkoviets. De eerste kans voor de Graafschap. Schrekkoviets gaat het strafschopgebied in... Scheef de bal dan voor richting Poepon. Die bal wordt vervolgens weggekopt. Na 10 minuten staat het hier 0-0. En het is ook nog 0-0 bij Roda tegen Heracles. Ook na een minuut of 10 en na een minuut of 8 in de tweede helft. Bij Benak Heerenveen, 2-1. Tot zo, na het NOS Journaal met Mariel Haggeman. NOS langs de lijn op één. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Wat heb je nou eigenlijk van je leven gemaakt? Historicus Arie van Deursen. Dat je rekenschap moet geven met je daden. De beeldend kunstenaarsregeling BKR. En... De Blues volgens Frans Boom. Dutch Swing College. Een serie uitzendingen geweest aan de zuivere jazzmuziek. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Als ik zeg papieren valuta of fysiek zilver, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Uitgeverij Balans viert feest. Met 25 jubileumboeken van topauteurs als Paul Witteman, Kees Vasseur en Susanna Jansen. Grote namen voor een kleine prijs. Nu in de boekhandel. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com.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 Ontdek samen met Kitry en al onze andere welkomers de leukste adresjes op alle Thalies bestemmingen Reserveer voor 18 december en boek Parijs vanaf 29 euro. Thalies van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalies.com. Dit is Radio 1.